Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. ...hebben gedaan en oprichters waren van iconische bedrijven. Dat is een verwijzing naar bijvoorbeeld Apple-oprichter Steve Jobs. Zijn biologische vader was een Syrische moslim. Volkert van der Graaf hoeft niet terug de cel in. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Volgens het Openbaar Ministerie hield de moordenaar van Pim Fortuyn... ...zich niet aan de afspraken van zijn voorwaardelijke vrijlating. Zo zou hij bij de reclassering te korte antwoorden geven op vragen... De rechter vindt dat Van der Graaf wel aan de voorwaarden heeft voldaan. Het OM wilde dat Van der Graaf weer een jaar de cel in zou gaan... maar dat hoeft dus niet van de rechter. De Franse conservatieve presidentskandidaat Vion is vastbesloten om door te gaan. Dat hebben bronnen rondom hem gezegd. Vanmiddag geeft hij in een persconferentie tekst en uitleg. Vion ligt zwaar onder vuur. Hij wordt beschuldigd van fraude. Zijn vrouw zou goed hebben verdiend met spookbanen. Fionn staat onder druk om de strijd om het presidentschap te staken, maar hij zou dus niet op willen geven. Volgens Franse media is het zijn laatste kans om de twijfels over hem weg te nemen. Freek Vonk moet voorlopig in het ziekenhuis blijven. Hij werd vorige week in zijn arm gebeten door een haai en moest meteen worden geopereerd in een ziekenhuis in Miami. Het ongeluk gebeurde tijdens opnames op de Bahama's voor een nieuw tv-programma. Bioloog Vonk laat op Facebook weten dat het goed met hem gaat...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 Dit was het. ZFM. Fluctvile op de A10 we meer de richting Kralenburg. Koenplein, voor de Koentunnel 2 kilometer is een auto geschaard. Drie rijstroken zijn dicht. Verkeer naar Zaandam rijdt het best om via de Zeeburgertunnel. Na Den Haag is de A12 dicht door een ongeluk bij Zevenhuizen. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. Vanaf Reewijk staat vleugel tot Gouda. Verkeer rijdt het best om vanaf Bodegraven via Leiden. Tot zover de verkeersinformatie. Ja.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM lunch. Ja, gisteren nog in de kerk in Bloemendaal, ik zei het net al. En, uh, vandaag bij de studie, in de studio van ZFM Zandvoort. Joep. Nog een verhaal, nog een verhaal, nog een verhaal.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 Zeven gangen, zeven gangen, divestering, zeven gangen, zeven gangen, zeven, en die kut kan niet koken, zeven gangen, zeven, zeven, zeven, zeven. gezellig, en, uh, en dat je op de terugweg in de auto te je zei: zegt, gaat je moeder een keer dood, man, uh. ja, maar dat belooft ze al langer, dan moet ze een keer doen, weet je, nou goed, goed, goed.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 Jij bent, er gewoon bij. Jij bent er gewoon bij. Ik zei: Oké, okay, oké, okay, ik ben erbij. Nou goed, toen moest ik dus mee naar die verjaardag. En ik zag dat er dus huizenhoog tegenop. Ik denk: dat moet ik naar naartoe. En dan, dan zit ik in zo'n woonkamer met allemaal van die leeftijdgenoten. En hand. ja, we beginnen een beetje te meuren. Dat, dat is gewoon zo. Ja, ja. Dat deden onze ooms en tantes ook op onze leeftijd. En nu zijn wij op die leeftijd. En wij beginnen gewoon te meuren. Uit je bek, uit je oren, had je. Nou, de rest mag je zelf verzinnen. On, ja, onze generatie meurt nu gewoon. Dat is gewoon zo. Vraag dat hier maar aan een is dan zeggen: Ja, papa, daar heeft hij gelijk in bij. Ik durf dat om met tegen mama en jij te zeggen, maar jullie meuren inderdaad, ja. Als je morgen een schoonmaker komt, ze zeggen. oudere komiek. Weet je, dat is gewoon zo. Bij de meuren, en dan zit je opeens in zo'n woonkamer. met allemaal van die meurende leeftijdgenoten. en dan krijg je van die prostaatpraatjes. of van die pruttelende eierstokgesprekken. Ik heb er godverdomme geen zin in. Zeg Evelien, heb jij je hele dooie nog? Weet je, dat is ook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 En dat heeft ze niet één keer gezegd, dat heeft ze wel tien keer gezegd. Zelfs bij het aanbellen, ze zei ze: oh, Je weet het. Ik zei: Ik ga niks over zeggen, niks over. En zo ging ik ook naar binnen. Ik dacht: Ik ga niks over zeggen. Ik ga niks over zeggen. Het wordt een hele gezellige kutavond. Ik ga ik niks over zeggen. Ik ga gewoon lekker zitten, al die klootzakken in de rij. Ik ga niks over zeggen. En ik ga er niks over zeggen. Toen dus zei iemand: Joep is bij jullie thuis die verbouwing nog doorgaan. Ik zeg: Ik kan er even niks over zeggen. Ja. Maar op een gegeven moment merkte ik wel dat ik nerveus was. Want toen zat ik al een uur in mijn biertje te roeren. Nou, dat gaat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 ze zei wat bedoel je op ze die kop van je <lacht> ze zei dat nou, is toch best netjes gedaan ik zeg je ziet het zelf niet hè <lacht> ze zei dat nou, is toch wel mooi strak ik zeg ja maar dat lillende kalkoenenekje." <lacht> ze zei oh oh, oh. ik zeg dat moet je helemaal niet doen <lacht> die oude spreeuwenklauw voor die plastic muil niet doen dat ze nog weten dat ik er was, die avond. Ja. Nou, en ze had niet alleen... ze had niet alleen de gezicht laten trekken... ze had ook de kut laten bijknem. Ja. U zit me aan te kijken, mevrouw. De kut laten wijken. U zit er zo te kijken van, kan dat? Ja, dat kan. Dat. Je kan de kut laten bijknem. Maar kan dat ook bij ons in Saaksem? Ja! Je kan hem eigenlijk overal aan de beek nemen. Als je last hebt van vliebele vlakjes links de rij. Dan je naar de dokter en met dokter Bebber is nog lekker roo. Je ziet er wel eens vrouwen op een fiets springen die altijd even zo moeten doen. Nou, dat hoeft dan niet meer. Ze zit er een te kijken van een rot op man. Maar goed, zij had eens dus de kut laten bijklippen. En die vriendin van mij zit, en daar ga jij helemaal niks over zeggen. Tegen haar. Ik denk, nou, dan vraag ik het wel aan de man. Dus ik zeg, god Nico, neukt het nou anders? Nu je de boel niet meer op zee hoeft te bulldozeren. En raak je bef technisch de weg nooit kwijt. Dat je met de tomtom onder de dekens moet. Met een splitsing rechtdoor. Ja, ja. Leuk fakker, hè? Ja, leuk fakker, Juh. Hoe vond je hem, Dolly? Grof. Ah, wel een beetje ja, grof, hè? Hij was wel heel erg, ja, zo voor de, tussen de middag. Ja, was, ja. Hij was gisteren in de kerk in Bloemel, nou was hij een stuk milder, moet ik zeggen. Ja, ja, ik vond meer iets voor tussen app en vloed, eigenlijk. Ja. I'm <laughs> <laughs> Ja, dat doe ik al lang niet meer. Hè. Ik ben ermee gestopt, weet je. Ik had last van de branding. Ja, ja, ja. Orno was hier ook wel eens. Elke keer zijn in de branding kwijt. Maar altijd dat de voeten, joh. Ja. We zaten hier in, in de studio met de app. En er was het app. En dan viel, ja. het, dan viel het mee. Maar dan werd het vloed. Nou, ja, ja. Ik heb een bakje in de staan. Ja, Orno heb het bakje nog in de auto. dan nam je uh. altijd mee. Nou, wat. Jullie brengen me helemaal van mijn apropo. Ja, dat komt gewoon door die conferentie, joh. Die had je niet verwacht. Die zag je niet aan. Kom maar wel erg leuk. We hebben wel erg smakelijk gelachen. Ja, dat ik wel. Ik weet niet u thuis ook. kon, kon u de hap nog wegkrijgen van uw lunch. Dat verschrikkelijk. <laughs> nou ja, ik hoop, het. Ja. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Altijd weer een stukje cabaret. Ook Ruud zal dat weer doen. in de komende uitzending. Maar ook muziek. Don't bring me down, Ilo. Ilo, oftewel de Electric Light Orchestra met uh, Don't Bring Me Down. We nou, gaan zo bellen met Joop van S. En uh, als we erin slagen om met hem uh, in contact te komen... dan gaat hij ons alles weer vertellen van wat er zich af, uh, afgelopen weekend... allemaal in zijn antwoord heeft voorgedaan. Dolly gaat met hem praten straks. We gaan eerst nog even een stukje muziek luisteren. Want waarom zouden we ons zorgen maken? Why worry now? En dat is natuurlijk een, een nummer van de Dire Straits. Mark Knopfel uh, heeft dat ook heel mooi gezongen en gespeeld. Maar dit is Art Carfunkel. There should be sunshine after rain These things have always been the same So why Dit wordt even zo mooi gespeeld door Mark Knopfler op gitaar, maar dit, wie de gitarist is, weet ik niet, maar de zanger, in elk geval uh, Art Garfunkel En Dolly, Ja. We hebben, we hebben ons Joop aan de telefoon. Hé, hey, wat gezellig. Jullie Joop, wat leuk. Hé, hey, Joop, hi, goeiedag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Ja, uitstekend, dankjewel. Ja, Dat is ja, mooi. Ja, ja. En hoe was je weekend? Uh, ook leuk. Want daar zijn alle ja, luisteraars natuurlijk vrij weer... Rustig, Vrij rustig hoor, want er ja? is, was niet veel te doen. Nee. Maar uh, ja, ik ben bij Leuke Dingen geweest. Uiteraard zou ik bijna zeggen. Vertel. <laughs> nou ja, ik ben in ieder geval zaterdagochtend uh, uh, bij uh, Pluk geweest. Pluk is uh, kinderdagverblijf in, uh, in Nieuw-Noord. Ja. En uh, dat is gelieerd aan, uh, aan Piet Loentje. En daar hebben ze... Iedere winter een winterfeest voor de ouders met de kleintjes. Ja. En zomaar dat bij Pippeloentje. En daar ben ik zaterdag bij geweest. Vruiselijk druk. Ja. Ik denk <laughs> dat er zomaar honderd mensen waren. Echt waar? Ongelooflijk. Zo. Ja, ja, ja, ja. En die hebben van alles nog wat gedaan. Dat is echt... Uh, uh, geweldig leuk geweest. Al uh, mm -hmm. die kleine kinderen swinken en spelletjes doen en met zand spelen. Uh, ja. Het ging over. Het was eigenlijk een afsluiting van de voorleesdagen. Dat hebben zij er dan van gemaakt. Ja. En dat ging dan over vissen. Mm -hmm. ah, hartstikke leuk. Geweldig. Nou, ja, mooi. Ook. Mooi. Ja. <laughs> en een groot succes, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, dat was toch echt wel. Groot feest. Nou, en dan ben ik s'avonds uh, bij, bij de Lions geweest. Uiteraard. Ja. Veel thuis. En. Uh, ja, dat, dat, dat is in het begin. Denk, waar gaan we nu weer naartoe? De eerste ja. kwart. Uh, wonnen ze net met 17, 15? Ja. Uh, dat was kiele kielen En in het tweede kwart. Toen hebben ze wat, wat, wat een beetje rechtgezet. In het derde kwart. Hebben ze gas gegeven. Even voor de, uh, voor de ja, luisteraars. We hebben het over basketbal. Basketbal, <laughs> ja. ja. En als jij in één kwartje ja. tegenstander maar twee punten laat maken. Dat ja. Doe gewoon goed. Goeie mirakels. <laughs> ja. ja. Oh. heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Nee. Het derde, derde kwart was 27-2 voor de oh. Ach, ja, Ach, ik het erg. En nee. ja, toen was uh, Winger, Wieringerland uh, natuurlijk uh, geslagen... en in ja. het vierde kwart konden ze vrijwillen. Ze waren niet compleet. Nee. Want uh, er waren er twee die waren gebaseerd... Mm -hmm. en uh, Ron van der Meijen die had bij de training... zijn vinger uit de kom gekregen. Die Oeh. speelde wel, maar met pijn in zijn schothand. Ja. Uiteraard, dat zou je ja. altijd meemaken. Ja. Nou ja, Leijon wonder weer simpel. Hè? De volgende wedstrijd is 4 maart. Ja. En het is de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Dan komt namelijk Amsterdam 5 op, op uh, visite in Zandvoort. Oeh. En daar moeten ze met uh, minimaal acht punten verschil van winnen om kampioen te kunnen worden. O jee, dus dat Midden wordt inderdaad met... wel een hele belangrijke. Ja, ja, ja. 5 dus maart met, zei met... je? 4 maart. Oh 4 maart. maart. Mensen zetten in de agenda, kom met spandoeken... Ja. En veel geluid inmiddels om de jongens thuis. aan te, of de jongens, jongens zijn inmiddels mannen, hè, aan te moedigen. Ja, <laughs> maar, nou ja, goed, Het zijn kerels. Ja, het zijn kerels, ja. ja. ja en en, en, vier, en die wedstrijd begint om negen, of om zeven uur in in ja. de in de, je, in de Ja. Nou. En dan als ze met zeven punten. Uh, winnen, dan ja. wordt het gelijk. En dan weet ik ja. niet precies wat voor regels de NBB hanteert. Mm -hmm. Lies, winnen ze met minder dan 7 punten, dan wordt Wieringen Land kampioen. Wieringenland? Land? Amsterdam 5 kampioen, ik Oh, ik wou wel zeggen, die hebben ze net zo'n pakje gegeven. Hoe kan die nou ja, kampioen ja. worden? Nee, nee, nee, nee. Nee, nee. nee want uh, ja. Amsterdam heeft Van Lions gewonnen. Dat is de enige die van de Lions gewonnen heeft in twee jaar tijd, een competitiewedstrijd. Zo, zo. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat zegt ja, ja. toch wel wat, hè? Dat was in Amsterdam. Het is een uh, heel geroutineerd team dat al ja. 20 of 25 jaar bij elkaar speelt. En ja. hoog heeft gespeeld. Ja, die jongens ballen nog voor hun lol eigenlijk. En die kunnen ja. gewoon ja. Ja, ja, ja. En dat merk je dan gewoon. Maar gelukkig kunnen onze jongens dat ook, hè? Uh, ja. Jawel. <laughs> Ik weet alleen niet of Sanford in de tijd uh, uh, compleet was of niet. Mm -hmm. Uh, afgelopen zaterdag was het niet het geval, maar dan staan er toch andere jongens op jouw zone, bijvoorbeeld 14 punten. Dat is wel ja. lekker, Het speelt ja. een goede wedstrijd overigens. Ja, Leuk, ja, ja. mooi. Ja, helemaal ja, goed. Ja, ja, ja. Ja. Nou, dat was dan bij een zaterdag, dan ga ik naar zondag. Zondag ja. uh, 5 februari uh, uh, 1945 ja. is uh, Wim Gertenbach gefusieerd. Nog een stelletje andere. En uh, daar wordt er op 5 februari, wordt er op de Algemene Begraafwaars in Zandvoort waar hij ligt. Uh, uh, bloemen gelegd door onder andere het parool uit, uit Amsterdam uh, familieleden mm -hmm. en dat is zondagochtend gebeurd yeah. ik vond het heel druk, het was de eerste keer dat ik erbij was yeah. heel druk, heel indrukwekkend yeah. mooi okay. en voor het eerst in jaar was er ook een delegatie van de Gertebach of de, de, de heet het? Gertebach college tegenwoordig yeah, yeah. Uh, die, uh, dat deden ze altijd op 4 mei, maar 4 mei is sinds jaren uh, onderdeel van de vakantie, de meivakantie. In. Ze krijgen gewoon geen leerlingen uh, mm -mm. genegen om daar naartoe te komen. En ja, ja. Uh, dus hebben ze dat nu op de, de, de dag dat, uh, dat hij gefusilleerd is, hebben ze dat gedaan. En er was ook dus een delegatie van de Gert de school. Mooi. mooi, mooi, goed zo. Ja, dat, zo hoort het ook. Ja, vind ja. ik wel. Het is toch een held. Ja, natuurlijk, ja. ja. Oké, okay, zaterdagavond. Ja, ja, zaterdagavond. Ik had je eigenlijk wel verwacht. Het was de laatste, laatste Zandvoortlacht van het seizoen. In, uh, bij Eppervloed bedoel je? Bij Eppervloed, ja. Eppelfloed. Ja, daar ben ik al jaren oh, niet meer Joop. geweest, Joop. Nou Joop, we, we, we hebben hier ook net gelachen hoor, Joop ja. Ja. <laughs> nou, van dan moet je toch eens een keer volgend jaar doen. Hè, volgend jaar. Nou nee, ik heb een, een aanvaring gehad met die, uh, met die meneer die dat uh, organiseert. En, en daarna nou, heb ik besloten om daar nou. niet meer naartoe te gaan. Ja, heel jammer, maar... Uh... Was helemaal vol. Ik denk mm -hmm. dat er meer dan 60 mensen waren. Ja. Helemaal vol. Ja. En hij had uh, een goede... Uh, goede line-up. Uh, ja, absoluut. Ja. En hij sloot af. En dat vond ik wel eigenlijk een beetje jammer. Dat hoort er eigenlijk niet bij met een... Uh, van een... We kunnen je, je heel lastig de... verstaan, Joop. We ja, weet niet wat er ben gebeurt. Ben je nog? De hele verbinding wordt heel slecht. Hallo, hallo. Ja, ja, hij is er weer. Zijn ja. we er nog? Ja, okay. ja, je vond het jammer dat hij met afsloot met iets, zover waren we gekomen. Ja, met, met, met een illusionist, een, een mentalist. Oh. De twee uh, vrij doorzichtige uh, trucs deed hij. Oh. Ja, ik vind dat niet uh, dat het nee, op, uh, dat... op een uh, stand-up comedy avond Nee, ja, dat hoort er helemaal niet bij. Hij vond het van wel een oh. prima, ik... Uh... Ik maak er een alleen uh, verslag van. Ja, dus je ja, was nou, helemaal ontgoocheld? Uh, <laughs> volledig. <laughs> maar was, dat, je. Was dat jij er niet gaat staan, Shadow. Ja. <laughs> eh. ja. ja. Mooi, hè? En Joop, maar je bent ook heel blij, lees ik op het internet. Ja, er ja, ja, is een ja, ja, wonder geschiet, ja, ja, ja. hè? Ja, In jouw leven. Ongelooflijk. Ja. Ik had het nooit meer verwacht. Nou, wie wel? Ja. Paul, maar hoe lang Paul ben je kwijt geweest, Joop, die armen mond? dagen. Ja, mensen, want uh, Joop was een, een prachtige armband kwijt en uh, ja, daar hoorde niemand meer wat van. Dus Joop had eigenlijk uh, al zich erbij neergelegd had... dat hij die armband nooit meer terug zou zien, toch? Ja, het, wa het was nog langer geleden. Het was uh, uh, 22 januari na het concert mm. van uh, Kleine Concerts. Ja, precies, in de, ja. Uh, ja. In de Partisanse kerk. is gewoon ruim twee ik weken. Had het, ik had het vermoeden dat ik hem daar verloren had. Ja. Ik was daar bij dat concert natuurlijk, ja, ja. jas uit, weet ik veel. Ja, ja. Uh, uh, ja, en deze man, die, uh, geweldig dat, die, dat die hem en, uh, hij me retourneert, en hij zegt, ik, ik was gisteren aan het werken in de kerk, en, uh, bij de kerk, hij is, zit zo'n werkgroepje, weet je wel, dan, ja. nou, de tuin onderhoudt en zo, mm -hmm. en hij zag gewoon liggen daar, ja. en ja, mazzel, gewoon mazzel. Hey, maar je hebt het over een man, Joop, want ik lees iets over een rebel op, uh, op het internet. Marianne. <laughs> Mar Marianne-rebel. Ja. Marianne Rebel de lokale een van de lokale kunstenaars die had het uh, mijn bericht gedeeld en daar heeft hij op gereageerd hij heeft haar gebeld en zij heeft mij weer ingelicht en, uh, goed hè nou nou nou zal jij van dus, verbazing wel van je stoel gevallen ja. zijn ik heb gehoord joop uit ja, ik heb gehoord uit betrouwbare bron en dat Volkert van der Graaf een tijdje om zijn poot heb gehad, hè? Als enkelband. <lacht> <Ja, klopt. lacht> jongen, jongen, jongen. Hij is er zwaar genoeg voor. <lacht> ja, ik heb, ja, er is een plaatje op het internet te zien op Facebook. En daar zie je hem. Het is een prachtige, hele mooie armband. Ja, ja, Waar heb je hem ja. oorspronkelijk vandaan? Heb je hem een uh, cadeau gekregen? Of, of, ik heb hem gekocht uit, uh, uit de nalatenschap van mijn ouders. Okay. De nagelegde aan mijn ouders. Mijn moeder vond hem wel mooi. Ja. En daarom heb ik hem gekocht van. Want... Nou, hij ziet er ook heel mooi ja, uit. emotionele u. waarde. Ja. ja, dat is ook meestal zo, hè, met sieraden. Ja. Maar ik, ik, viel, ik viel jullie zomaar in de reden. Had je nog verder nog, nog, nog nieuws items, Joop? Of zeg je van nou, ik heb... Nou ja, vanavond nog even. Okay. Vanavond uh, dan uh, is er in uh, Brasserie Zin een bijeenkomst over de pupup, pop-up uh, oh, ja. van Zandvoort, in ja. Zandvoort. En daar mag iedereen uh, naartoe gaan. Ik ga er in ieder geval wel naartoe. Hoe laat begint Kijk, het maar... ook alweer, Joop? Dat begint om half acht. Half acht? En het is tot negen uur in Brasserie-Zin in de Altenstraat. En dan wordt bekendgemaakt uh, wat, wat dit jaar uh, het, het, uh, het thema wordt... gaat zijn, nou, hè? Nee, nee, nee. Oh. Er wordt gebrainstormd volgens mij. Gebrainstormd, oh, oké. Okay. Want uh, ze willen dat volgens mij ook weer een vaste plaats in zand geven. Leuk. En. Uh, ja, ik vind het geweldig. Want ja. ik, ik heb me er uitstekend bij uit. Ja, natuurlijk. Is het toch een waanzinnig initiatief? Ja. Zeker. Ja, echt leuk. Ik nou, Joop. heb er idee over, maar dat ja. moet werken. Dat is zin. Nee, zo is het gelijk, ja. heb je. Ja. <laughs> hey, Joop, we gaan, uh, we gaan er weer een eind aan breien. Want het is Joop, inmiddels half er gaat twee. Het is één ding. Oh! Het gaat één ding. Ja. Volgende week zondag. Ja. Komende zondag dus. Ja. Edwin Rutte in de krocht bij Jessen Zand. Ja, nou, ja. Moet je naartoe. Dat, ja. dat is, ik heb hem eerder meegemaakt. Ik heb het nagekeken. Dat was in 2009. Ja. En dat was geweldig. Ja, we hebben ook Echt twee hard. kaartjes mogen verloten vorige week. Oh, leuk. Die leuk. zijn gewonnen ja, ja. door uh, Jan Knotter. Oké. Okay. Ja, dus, oh, die uh, komt er een ent weg. weg die, die komt zeker een ent weg, ja. En uh, ja, die krijgt krijg dan ook nog. nog uh, want er is na de, na de voorstelling van Edwin Rutte. Is er ook boerenkool met worst gemaakt door Theo. Ja, dat is altijd, ja, altijd een maaltijd. Ja. ja dat moet je wel even reserveren. Ja, ja. En het wordt ook steeds druk. En er zitten ook gewoon 30, 40 man te, te eten dan. Ja, koken kan Theo, Theo wel hoor. Dat is wel de moeite. Jawel. Jawel. Ja, wel. Maar de winnaars ja, wel. Die krijgen dus ook uh, boerenkool met worst na. Buiten de kaartjes leuk. om, leuk hè? Leuk, ja. ja, heel leuk, leuk initiatief ook. Ja toch? Ja. Nou, goed uh, Rutte daar, ja, uh, ik heb hem me dus meegemaakt en die man is eigenlijk een duizendpoten kan Is hij ook? Ja, dat ja. is ook zo. Ja, ja. Nou, hartstikke mooi we dat we dat in ons mooie mee. kleine dorpje uh, zo'n groot artiest uh, mogen ontvangen, toch? Ja. Ja? Ook ter, ter ere van het derde lustrum natuurlijk van uh, Jesse Zandt. He? Ja. Het vijftiende seizoen dat, uh, dat mm -hmm. Erik Timmermans het organiseert. Ja, goed. En uh, ja. hij heeft allerlei grote namen dit jaar uh, weten te strikken voor, mm -hmm. uh, voor de concerten. Ja, super. Super, geweldig. Goed. Ja. ja. Hé hey, Joop, okay. we gaan volgende week weer met elkaar bellen. Ik... Uh... Ik hoop dat we elkaar tegenkomen zondag uh, bij Edwin Rutte. Dat we nog een plaatsje nou, kunnen bemachtigen. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, ja, je, je kan reserveren ja. als, als je dat wilt. Ja. En uh, dan zal ik even een telefoonnummer geven. Ja, maar het kan ook geloof ik via een website toch van de Krocht? Uh, dat durf ik niet te zetten. Ja, de, uh, de theater de, uh, uh, de Krocht heeft ook een website en daar is ook een, uh, een, uh, een uh, dingetje met uh, reserveren. Ja. Ik heb uh, uh, nee, want dat is uh, Jason Sanford, Maar je kan je het reserveren. De website oh, Sanford, okay. of het Facebook uh, pagina van Jason England. Oké. Nou, geef het telefoonnummer maar, maar even als je het hebt. Uh, dat eigenlijk. is in Haarlem, dus 023 ja? 53 10 631. Mooi. Goed. Nou, mensen. Ja. We gaan beginnen met het regionale nieuws. En ik uh, dank Joop hartelijk weer voor al je belevenissen en al je verhalen. Over wat er weer allemaal heeft plaatsgevonden in Zandvoort. En, uh, Graag gedaan, uiteraard. Ik hoop volgende week, same time, same place, gaan we weer ja, hebben misschien, over. Mis, misschien ben ik zelfs vrijdag alweer bij. Uh, uh... Maar nou, daar ben ik ook nog ah, bij, hoor. Okay. Mijn galge uitzending is dat, hè? Voor, voor mijn ja, operatie. Ja, ja, ja. Dus dan zie ik je vrijdag, leuk. Oké. Okay. Goed. goed. Hoi. Uh, Charlotte, dan en uh, donderdag, ja, misschien zien we elkaar zondag. nog weet. Ja, misschien wel, gezellig. Hou een plaatsje vrij. Okay, fijne <laughs> uitzending ja, dank je. Jij bedankt voor je medewerking, okay. weer. Hoi. <laughs> Dag, hoi. Joop. Bye. bye. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, dames en heren, luisteraars, dan volgt hier een kleine update... van het regionale nieuws van 6 februari. De Bloemendaalse politie kreeg melding van een verdachte situatie... aan de Iepelaan in rond drie uur s'nachts. Toen een agent ter plaatse kwam, zag hij een deur van een auto opengaan... en een man uit de auto stappen.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 Hierdoor hadden automobilisten enige tijd last van verkeershinder. Vanaf komende dinsdag kunnen Zandvoort de raads- en raadcommissievergaderingen live via de PC volgen. Er kon al jaren geluisterd worden, maar nu kunt u ook in beeld de beraadslagingen live volgen... De gemeente Zandvoort heeft onlangs een zeer geavanceerd videosysteem laten installeren... waarmee het mogelijk wordt om de livebeelden zonder regie via internet aan te bieden. De camera's zoomen in op de spreker van wie de intercom is ingeschakeld. Tijdens de vorige raadsvergadering is met het systeem proefgedraaid... en nu kunt u dus thuis ook meekijken. Nou, tot zover het uh, regionale nieuws. heeft dat me beloofd. Ik weet niet of ze de belofte na gaat komen. Maar ze zou iets over... Oh, nee, ja. die kom ik niet na. Uh, nou ja, nee, kom... ben ah, ik gott. helemaal vergeten. Weer niet. Ja, nee, weer niet. Oh. <laughs> maar we gaan wel alles horen over het weer... Uh, wat, je, wat je sowieso wel uh, praat hebt, Dolly, toch? Ja, tot en met morgen. Ja, okay. ik, uh, ik had beloofd, lieve luisteraars, om uh, Charlotte uh, in te gaan lichten over het verloop over de hele week, om te kijken of we toch nog ergens een stukje winter gaan krijgen. Maar het is er niet van gekomen. Nou, helaas. Als die winter dan maar wel komt, dan vind ik het ook goed. Nou ja, goed. Oké, okay. <laughs> houden we het daarop. <laughs> In ieder geval zijn er uh, op deze maandag wolkenvelden. Maar dat heeft u al lang gezien. Het blijft droog en bij een zwakke oost- tot noordoostenwind... stijgt de temperatuur naar waarde omstreeks de 6 graden. Vanavond enkele opklaringen. Komende nacht is het bewolkt en tegen de ochtend neemt de kans op regen toe. De oostenwind neemt toe naar matig en de temperatuur daalt naar een graad of twee. Morgen is het bewolkt en regenachtig en later op de dag kan er ook smeltende sneeuw vallen. De oostenwind waait matig en aan zee vrij krachtig en de temperatuur stijgt naar vier graden. Ja, toch hoop ik wel stiekem dat het, dat het fout is hoor, dat het morgen droog blijft. Want we hebben morgen, heeft Sam filmopnames... Hier in oh, ja. de regio. Dat is ook niet leuk, want hij moet buiten lopen en dan ja. euh, zonder jas. Ja, maar als je daar was vandaag dus ook wat, wat voorspeld, maar als je dan ziet wat er, wat er daadwerkelijk naar beneden komt, dan valt het allemaal ja, mee. valt het reuze dus mee. Ja, daarom hoop ik ook stiekem maar dat het morgen ook nog mee gaat vallen. Met duimen voor hem, toch? Ja, zo is het. <laughs> maar in ieder geval uh, was dit het regionale uh, weerbericht, uh, volgens Rico Schreuder. ik heb helemaal weer de foute de, fouten. de, fouten, de fouten. maar dit is een goede dit is de goede Zo kunt u luisteren, luisteraars, dat dolly toch wat... Met die fiets, deed? is niet goed met die fiets. Ja, de meeste dames die de gezadeld hebben, die reageren heel anders. Sugar Baby Love, dat was de ritje van de sidekick. Uh, Dolly, hoe kom je nou eens? Met, met de, de Roebet? Oh uh, yeah. Ja, hoe kom je erop, he? Ja, hoe kom ja, je, hoe, ja, kom je ja. eraf, he? Ja. <laughs> <laughs> nee, ik was vorige week ook al in zo'n stemming. Want toen hadden we dus de middle of the road, hè? Ja, ja, met chirpe, chirpe dingen. Chirpe, chirpe, cheap, ja. Cheap. Ja, uh, ja, dat heb je soms af en toe van die periodes. Dan ga je ineens terug naar een bepaalde periode. En dan denk je, oh ja, die nummers. En oh, leuk dat, ja, ja, ja. Gisteren was ik bijvoorbeeld uh, in vogelenzang even bij die rommelmarkt. En daar stonden bakken vol met, uh, met LP's. Ja. Van vroeger, nou, ik heb me rot gelachen. Echt waar, uh, L.P. is van Lee Towers. En dan staat hij dan met die levensgrote bril op zijn neus. Ja. Van zoveel jaar terug. En, en uh, van Kamal, weet je wel. Ja, Een elephant. Ja, ja. ja. ja, ja. elephant. En, en Willeke Alberti als een heel jong meisje, weet je. Ja. Als een heel jong, slank ding. Ik, nou, ik heb zo gelachen. Maar ja, dan, dan komen ook allerlei herinneringen weer terug. Ja, dan... <lacht> Als je, je last van aanbijen hebt... God, wat <laughs> krijgen we nou weer? Nou ja, dan moet je gewoon een plaatje van Willeke Alberti opzetten. Willeke Alberti? Ja, nou ja so? dan heet ze Willeke Asperti. Goh, <laughs> Asperti. Nou ja, dat ja, ja, gebeurt. Hey, ja. Uh, uh, ja. Orno zei net de Sweet. dat is best wel leuk. Joe, papa Joe van de ja. Sweet Kitty nog? Hey, nou, papa Joe, leuk nummer. hey papa Joe, ja... In the midday sun they beat on the drums when Papa Joe comes to town With his coconut and rum they can all have fun They can drink it till the sun goes down Papa Joe just smiles below.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 Joe Coconut Papa Rumbo Rumbo, hit Papa Joe Coconut Papa Rumbo Rumbo, hit Papa Joe Coconut Papa Rumbo Rumbo, hit Papa Joe Coconut Ja, luisteraars, uh, Papa Joe was dat van de suite uh, en ja, vond het zo'n leuk nummer. En uh, uh, dankzij uh, Onno Hulsel, want die is hier ook aanwezig in de studio. En uh, die heeft af en toe ook nog wel eens een bijzonder origineel idee als de muziek gaat. En die, die weet soms nog meer uh, van muziek. Als ik, ik, ik, ik doe al jaren, doe, doe ik die top 40 en uh, dan heb jij ja, toch weer dingen dat je zegt van, ja, oh ja, dat is waar ook had je dat trouwens ook meegekregen? Dat wij met Raadje Plaatje wat over het weten van muziek... Ja, en Raadje dat de eerste waren geworden? Ja, of dat meegekregen heb. Ach, man, kranten hebben daarvoor gestaan. Nou, dat viel ook wel weer mee. Ja. Oh, Joep, ik weet alweer wat, wat ik over Joep van het Hek wilde vertellen. Die oh? vertelde dus ja. uh, dat hij zo ziek was... Ja? Stond, stond hij meer in de telegraafers op het podium. Ja. het is <laughs> dus of het een of het ander dus of vaak. Het, ja, he? ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Uh, eens even kijken hoor. Wat zullen we nou eens draaien? voor? Ja, wat gaan we eens draaien? Ja, maar we, je draait helemaal niks. Je klikt wat aan. Vroeger draaiden we nog. Ja, ja. want je had het net over L.P.'s. Nou, ik heb nu, uh, thuis ja. ook nog kasten vol met... Uh, in de schuur zelfs. En, uh, ja? Pops, ja en ook allemaal nog L.P.'s? En, oh man, ik, uh, op een gegeven moment ging de RUAS in BV5. Dus een zieke omroep. ja. Die gingen ermee stoppen. Yes. En die, die gooiden gewoon... Uh, die alles zetten mee. alles gewoon in, de, in dozen in de gang. Je kon het gewoon meenemen als je wilde. Yeah. Yeah. Maar er zaten hele, hele leuke dingen ook tussen. Want ik heb er mm. ook nog een heel compleet... Uh, Zo'n zo box, zeg maar. Zo'n doos. Yeah. Dat heb jij vorige week ook kunnen zien. Van, ja, van, van, van Fons Janssen. Ja al, ja, al het werk van Fons Janssen. Daar moet oh, je toch niet aan denken dat het gewoon in de, in de container zou zijn verdwenen. Nee, nee want dat is, daar is toch moeilijk aan te komen. En ja. dus zelfs als je op YouTube zoekt op ja. fragmenten van Fons Janssen. Er ja. zijn er maar weinig mensen. die. Er staan wel wat fragmenten op hoor. Maar er zijn mm -hmm. echte dingen zoals uh, wat ik vorige week dan draaide over ja. die engel in de hemel. Ja, daarom. ja nee, dat is nergens te vinden. Dat is nergens te vinden. Nee. Het is natuurlijk zo, uh, als je zo'n digitale pick-up hebt, dat je het gewoon uh, af kunt draaien en je er ja. een mp 3tje van kunt maken... kun je ja. zo op YouTube zetten, hoor. Dat ja. Ja, maar dat ik dan weet dan trouwens man. niet eens of dat zomaar mag. Want dan krijg je weer last van uh, mensen die daar rechten voor en zo. Ik heb mijn zoon trouwens, Frans Jansen, die is ook muzikant. De die heet Ruud? Nee, nee. Oh. <laughs> maar die, die, die, ontmo die ontmoette ik vorige week in... De niet vorige week, voor een jaar wat geleden in Alkmaar. Oh. Waar, die, waar die speelde. Maar ja, dat ja. echt, echt zo'n jongetje wat ook achter de rechten van zijn vader aan zit. Ja. En uh, die, uh, als er ook maar iets van zijn vader op het internet verschijnt... probeert hij dan de rechten van... Gaat uh, hij erachterheen? Gaat ja. hij erachterheen, ja. ja, ja, ja nou ja, ja, nou, nou ja, ja, al dan niet terecht. Ja, ja. Je hebt het met foto's ook, hè. Als je dus foto's maar het is wel een beetje een knappe jongen. Hoezo? Maar, nou nou ja, dan anders, anders ga ik eens een keer wat voor Fons Jans op uh, YouTube zetten. <laughs> heb ik ook eens een keer iemand achter me aan. <laughs> Ja, dat zal allemaal wel meevallen, Dolly. Dat zal allemaal wel hey, Luister, wat wil, ik ja. meer, wat wil ik nog meer vertellen? Ik ja. weet niet. Ja, ik, je had nee, het ik, over uh, Joep van het Hek. Korte termijn geheugen. Ja, dat dat komt wel... omdat je zenuwachtig bent voor je operatie. Zou het? Ja, natuurlijk. Het, ja. het korte termijn geheugen gaat toch een beetje, beetje achteruit. Uh, ja. Ja. Ja. We gaan maar wat draaien van de Birds. Dat vind ik ook wel leuk. Hickory Wind. Onbekend nummer van mij, trouwens. South Carolina There are many Tall pines I remember The oak tree That we used to climb But now ja, en ik, we vroegen ons af of dit nou de birds zijn, zoals we die kennen van Mr. Tambourine Man. Nou lijkt mij niet, hoor. Ja, maar het wordt exact hetzelfde geschreven, Ja, ja, he? yeah, ja ik zag precies zag het hetzelfde geschreven. Ik keek nog naar de spelling. En ik denk, verdomd, dit is precies hetzelfde geschreven. En toen staat het bird de birds, ja. En toen, toen start ik de platen. Nou ja, het sfeertje van, van de zanger. Ja, nou ja, goed. Ik kan het ook niet vaststellen. In elk geval, uh, uh, uh, luisteraars. Een goede mededeling. Want, nou ja, goede mededeling. Ja, goede mededeling. Uh, ik ben er niet volgende week, dus een goede mededeling. Goh, Iedereen schaar. ja me. Maar, ieder, eh, maar eh, om eventjes het verhaal rond te maken. Ruud Jansen, onze oh, dus collega. Er is druk ineens op straat. Polonaise. Ja. Kijk mensen. Oh, oh, oh, oh, oh, ja, maar. Ja, ja, ja, ja. ja. dorp, dorp. Ik heb barbecue meteen. Hè? <laughs> het dorp, het dorp. <laughs> het dorp wordt meteen afgezet. Ja. Ruud, Ruud gaat me waarnemen. Heb ik uh, nah, zojuist zo waargenomen. Geweldig. Dat is erg fijn, want uh, ja. dan hebben de luisteraars gewoon elke maandag gewoon een live uitzending. Anders ah, ja, elke, alleen je bent het toch doen, maar één maandag, niet? Dat hoop ik, hè. Ik weet, het niet. Ik weet niet hoe het afloopt. Nee. We hebben in ieder geval zo'n lift, zo'n zo traplift hier. Dus, ja, uh, ik, je ja. kan gewoon naar boven. Kom op, zeg. Ja, ja zeg, kom op. ja <laughs> <hijen <hijen> ja, is met kurken naar boven gekomen. Nou, dat is, ja. Ja. nou in elk geval, ja. Ja, ik hoop natuurlijk nah. dat het allemaal mee mag. Alle uh, als je luistert, Ruud, bedankt natuurlijk. Voor ja, ons. super. Want het is natuurlijk, vinden de luisteraars ook wel lekker... als je gewoon uh, op maandag weer tijdens je lunch kunt genieten van lekkere muziek... en natuurlijk uh, het regionale Niels, het weer. En wat. Want, oh ja, dat weer. Ja. Nou weet ik het weer. Oh ja, je wou het weer doen, hè? Ja. Uh, je wou het weer weer, uh, je wou weer het weer doen. Kijk, uh, boven in sneeuw. Luister, Dolly van Regen naar Sneeuw. Ja. Uh, een uh, regenstoring regen, vanuit het zuidwesten gaat dinsdagavond, morgen dus, op nadering van uh, de koudere lucht. Eerst in het noordoosten uh, al over in wat sneeuw. En wordt gedurende de dag naar woensdag Geleidelijk weer naar het ja. zuidwesten teruggeduwd. Ja. Ja, maar op steeds meer plaatsen gaat de regen dan over in sneeuwval. O, ik zie het. Ja. Oe, een winterse de, periode gaat volgen. De koude lucht dringt aan steeds verderop. Het laamt in. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Waarna het kwik... Ja. Heel kwik zakt. En, ja, en, de, en de ondergrond wordt ook kouder, zie ik net. Jawel. Ja, ja, ja, zeker wel. Ja, ja. Als jij dan morgen de koeien melkt. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> dan ja. zal ik s'avonds de geiten melken. <laughs> ja, maar jij melkt maar hoor. Ja. we uh, melkboer. Ja. <laughs> Nou luisteraars, de, de, ja. de gekte is uitgebroken hier in de studio. Ja, maar... ik wilde trouwens ook nog even iets zeggen als het mag, Charles. Moet het nou allemaal? Ja, het maar... ja, nee, moet even, ja. ja, ja. Nou, vooruit, vooruit. Voor die mensen, kijk, we hebben natuurlijk vorige week... Uh, ja, vorige week was dat... Uh, hebben we de overhandiging gehad van dat uh, nieuwe magazine, hè? Ode aan Zandvoort? Ja. Maar er zijn toch nog steeds uh, mensen die zich melden die nog geen magazine hebben ontvangen in hun uh, brievenbus. Mm -hmm. Mocht dat zo zijn, mensen, dat u zegt van ja, nou ja, iedereen heeft hem al en ik heb nog niks, dan kunt u een mailtje sturen om te vragen of wie alsnog bezorgd wordt. Heb ik ook gedaan en het wordt heel vriendelijk behandeld. Je krijgt meteen antwoord. Dus uh, heeft u hem nog niet gehad, stuurt u dan een mailtje naar administratie administratieapenstaartjeode-aan.nl. Nou, onze collega Willem Bruijs staat er ook in. hè? Ja, ja. Ja, ik vind wel dat hij voor het paal staat hoor. Stond er oh, hij zit paal? erop. Hij, er, hij zit erop. Nee, hij stond gewoon achter een mengpaneel. Oh, dat is weer een ander fragment wat ik ben in de war ben. Maar hij, hij stond toch ook. Oh, het is filmpje op, op Dan weet ik het alweer, Filmpje op YouTube. Ja? Ook weer gemaakt met een drone. Ja. Uh, waarop uh, de mensen die dus als vrijwilliger op die paal in, in de zee zijn gaan zitten ja? tegen het bouwen van de windmolens en zo. En ja? daar stond Willem ook. Uh, bij, maar hij stond ook in het boek inderdaad achter zijn mengpaneeltje. Ja, ja, ja, ja. ja, en dan ja dan werd er nog een uh, referentie gemaakt over zijn programma. Ja. Maar ze worden steeds Op beroemder, de lui hier bezier van Zandvoort. Ja, joh, ja jij stond er niet in, hè? Nee, maar we Nee. nee. Ik, ik, ik ja, breek ik, ik, ik niet, niet door. Nee. Hij breekt uit. Alleen de vliezen he? van mijn moeder toen ik geboren werd. Die, bra die braken door. <laughs> die braken wel door. Maar nou ja, uh, heb je toch voor een doorbraak gezorgd in zo, je leven? Zo is eh? dat. Ja. We gaan nog eventjes naar Alabama. Sweet home, Alabama. En dan, dan moet ik het alweer mee afsluiten. Nee, heb, jij ja? nog, heb jij nog wat te zeggen tegen de luisteraar? Ik je van, we nog even iets. Nee, Hele Jani. Hele Nee, nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee, nee. nee. nee. Ik zou wie. zeggen: bedankt voor het luisteren en tot gauw weer. Tot dan. Hoi hoi.